Het zit van der Linde met het NOS-journaal. In Duitsland is een plofkraker uit Nederland veroordeeld tot levenslang omdat hij tijdens een vluchtpoging iemand heeft doodgereden. Volgens Duitse media blies de man vorig jaar met een paar anderen een geldautomaat op in Baden-Württemberg en race er door. Hij reed tegen het verkeer in over de snelweg en botste frontaal op een busje waarvan de bijrijder om het leven kwam. In Nigeria zijn 22 leerlingen van de middelbare school om het leven gekomen toen het gebouw instortte. De school met twee verdiepingen bezweek kort nadat de lessen waren begonnen. Meer dan 150 mensen kwamen vast te zitten. De meeste van hen konden worden gered. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale autoriteiten stortte de school onder meer in als gevolg van de slechte constructie. Ook had het de afgelopen dagen flink geregend. Bij een horecazaak in Den Bosch is vannacht een explosie geweest. Volgens de politie zijn meerdere ramen daarbij gesneuveld. Omroep Brabant meldt dat het om een Syrisch restaurant ging. Eerder deze week waren er in dezelfde wijk ook explosies, toen op Syrische supermarkten. De politie onderzoekt nog hoe de explosie van vannacht is veroorzaakt. Vanaf vandaag rijden er twee weken lang geen treinen rond Amersfoort. Spoorbeheerder ProRail vervangt vijf kilometer spoor en ook wissels, kabels en leidingen. Op het station van Amersfoort wordt onder meer een perron verlaagd. Voor reizigers van en naar de stad worden bussen ingezet. Op een aantal trajecten gaan de treinen eind deze maand weer rijden. Over vijf weken moet alle treinverkeer rond Amersfoort weer rijden volgens dienstregeling. Het weer. Vanochtend buien in de middag op steeds meer plaatsen droog. Er is dan ook wat zon. Het wordt maximaal 19 graden. Morgen vooral in het noorden buien. Verder is er een mix van zon en wolken bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de AT Noord richting Zaanstad. Voor Zeeburg is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de B Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort. Sorry, het is meer dan twintig jaar in de vroege morgen hier bij Toebak leeft. We gaan we straks duiken in de geschiedenis. We hebben het over dit. Duizend bommen en granaten. Zeker, we hebben het over duizend bommen en granaten. Wat gebeurde daar in de buurt van Den Helder? Bizar verhaal verder. Eh, ja, ik kreeg er ook trooi op. Wie? Daar hebben we straks over. En ja, in New York hè. I want to be part of it. Nou, in New 1977 York. heb ik daar mijn twijfels over of je daar onderdeel van wil zijn hoor. Wil er zijn in dat jaar, maar daar gebeuren toch rare dingen. En er zijn weer bijzondere mensen. Ja, onder andere ook uh, de man van de Kubus. Die wordt 80 jaar oud. Straks er meer over...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 Goed advies, turn je radio aan. Dan kan je op de hoogte worden. wat er allemaal speelt in de wereld. Maar we hebben ook natuurlijk tijd voor geschiedenis. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Oh, we gaan terug naar 1900. Om... Duizend pommen ja, en ja, ja, ja, precies. Ja, precies. En daar gaan we terug naar Den Helder. Daar exploreer je opgeviste granaten. En daar komen vijf mensen bij om het leven. Drie twintigers en twee die zijn al in de veertig. Bij elkaar zijn ze goed voor 15 kinderen die ze achterlaten. Het is een bizar verhaal van vissers. Die zouden daar geld krijgen omdat ze munitie van de militairen die daar aan het oefenen zijn op de kaaphoofd van, bij Tessel, bij, bij Den Helden. Eh, als ze daar munitie opvissen en dan vooral granaten scherven, dan kunnen ze daar geld voor krijgen. Deze vier, vijf vissers die zijn daar aan het vissen. Vissen allerlei granaten op, allerlei munitie. En denken bij zichzelf: ja, dit, dit munitie is er niet afgegaan. Als ze dit nou. Eigenlijk, ter, uh, als we dit laten exploderen, kunnen we die granaten inleveren en dan krijgen we er geld voor. Nou, dat werd een heel schouwspel. Dan gingen ze met hamers, je hoort het goed, op die munitie slaan. Dat gaf knallen, daar kwamen mensen op af, dat was een soort vuurwerk. Erg onschuldig leek het wel, maar toch bepaalde munitie explodeerde Zo gigantisch groot, waar dus heel veel mensen gewond raakten, arme benen kwijtraakten. Dat oh. werd een ramp, dat was een Nederlands grootste ramp destijds. En uiteindelijk is daar geld voor opgehaald ook. Echt mensen die uh, de hele familie werden uit vandaag gerukt. Daar is geld voor opgehaald. En uiteindelijk uh, ja, is dat de geschiedenisboeken ingeschreven. Wat je dat uh, liet horen, was dat Nederlands nieuws? Dat was het Nederlands nieuws. Ja, ja. Volgens mij Geen moet helder. het ook wel wereldnieuws geweest zijn. Nee, dat bedoel ik. Ja, van... dat zou best kunnen. Ja? Ja, dat, ik, denk, dat... ik denk dat dat gewoon uh, ja, was bij de, <laughs> de waarschuwing is. Voor de zandplaat onrust. Waar dus de, de, ja. En het grappige is, dat werd uh, gestimuleerd om die uh, munitie op te duiken... Afgeschoten munitie, daar kregen ze ook geld voor. Maar daar moest je uh, vergunning voor aanvragen. En dat hadden deze vissers duidelijk niet gedaan. Die wisten er niks van af. Ja. Brutsers. Wat een verhaal. Nou, ja. In 2005 uh, werd het postcrossing uh, opgezet. Ja? En het grappige is, het staat hier op 14 juli trouwens. Maar uh, 13 juli hebben ze het waarschijnlijk uh, ergens neergelegd. Maar het was dus eigenlijk de bedoeling... dat, uh, dat je dan uh, iemand in postcrossing kon je vijf adressen krijgen... en dan kon je dan een kaarten erheen sturen. Yeah. En dan gingen die weer terugsturen. Het was iets heel vaags. Maar het leuke is gewoon... er zit een enorme kaart bij. Yeah. En dan kan je dus gewoon zien wat er gebeurd is. En dan heb je bijvoorbeeld één land. En uh, zoals Groenland, die heeft maar vier leden... die lid zijn van het Postcrossing. En dan zijn er maar 723 verzonden... Maar zoals Nederland, die had 35.860 leden, nog ja. steeds. En er dus zijn er al 5,4 miljoen verzonden. Maar goed, het is begonnen met de ene iemand die stuurde uh, kaarten naar vijf personen. Die vijf personen hebben weer naar vijf personen gestuurd. En die weer naar vijf. En zo is het uitgewaaid over heel de wereld? Moet ik over het zo heel zien? de wereld, ja zeker. Ja, okay. Want Rusland die heeft dus 115.108 members. Wacht In even hoor. Wacht even. Wat is, er, is het zin hiervan? Nou, ik denk dat het net zo leuk is dat, dat je gewoon scrapping doet. Onnodig papier rondsturen, ja. dat is het een beetje. Nou ja, weet je, Met groetjes ze, van Wilco, bedankt. Misschien, misschien hebben ze het wel in het leven geroepen, ja? gezondheid okay. Marco. Misschien hebben ze het in het leven geroepen om de, de post een beetje te steunen. Okay. Omdat, er is natuurlijk veel minder post tegenwoordig. Ja, ja. En door, op, op deze manier hebben ze misschien gedacht, oh dat is misschien wel heel leuk, dan krijgen mensen weer post. Ja. Zeker eenzame mensen. Ja, dat is wel en waar. En dat je bijvoorbeeld je oma opgeeft. Ja. En dan stuur uh, je uit naam van je oma kaarten. En dan krijgen ze allemaal post. Ja, leuk. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Dat is wel grappig. Zo ja. is het wel weer... Ja, oké. Okay. Okay. Ik denk okay. het. Ik, okay. Okay. Marco. Oké, okay. nee jongens. <laughs> uh, in 1923 zijn in de heuvels bij Los Angeles... Uh, dert, uh, hoe heet dat? Grote witte letters geplaatst. Oh. Hollywoodland. Oh, joh, dat ken ik al. 15 meter hoog, heb ja, ik doorgevleid. Ja, ja, ja. ja, ja. Waar zijn ze? 15, oh, oh, meter, ja, 15 ah, meter hoge letters. Ja, nou, het was afkomstig van de projectontwikkelaar... Hobert Johnston Whitley. Ook yeah. wel de vader van Hollywood genoemd. Nou ja, Whitley bezat een stuk grote grond, landgoed. En wilde reclame maken voor een, uh, voor een vastgoedproject. Dus hij pakte de groots uit met nou, ja, de 15 meter hoge witte letters. En... Uh, de letters moesten zo hoog zijn en groot en wit zijn... dat de letters bovendien verlicht waren... zodat ze ook straks goed te zien zijn geweest. Zijn ze verlicht of nee? Nee, niet? Meer, ja, ze zijn verlicht. Zijn ze Vanuit open... de ruimte moeten ze zichtbaar zijn. Oh, en dat ze weten waar ze moeten zijn. Daar zijn de sterren. Maar eind jaren 40 verdwenen de laatste vier letters. Ja? Land. Dus er bleef Hollywood over. Ja, dat snap ik. Ja, ja, ja. Ja, wat ik. Wat ik ook een bijzonder bericht vind eigenlijk voor vandaag... Dat, dat, dat de eindiging van het beleg van Haarlem in 1573... Ja. Dat is natuurlijk heel dichtbij. Daar kwam Keno op de, ja, de kade, geloof ik. Maar het was ook eigenlijk ook vanwege... er was echt een enorm voedselgebrek. Maar dat, het is wel een van de meest beruchte gebeurtenissen... want uh, in de Tachtigjarige oorlog. want er werden allemaal executies uitgevoerd daarna... en er waren echt duizenden soldaten en burgers... die dus uh, kopje kleiner werden gemaakt toen. Oh. Dus dat was heel pittig. Terwijl ze zich overgegeven hebben eh, en, en weer voedsel nodig hadden, dan hebben ze gewoon van: nou, zoveel voer hebben we niet hoor. Nee. We gaan er even een stuk of uh, 5000, uh, 3000 kleiner maken. Nou, 13 uh, juli 1955. Roet Ellers wordt de dood uh, veroordeeld. Hm. Ze krijgt de strop om haar nek. En uh, nou, ze is dan 28 jaar oud. Echt een jonge vrouw eigenlijk. Deze Roet Ellers heeft naam gemaakt in de prostitutie. Is nachtclub-eigenares geweest. Ze is naaktmodel geweest, gastvrouw geweest, ja, allerlei dingen heeft ze gedaan. Ze heeft verschillende mannen gehad, ze heeft verschillende mannen ook uh, gelijk gehad. Het is heel bizar. Een paar keer uh, uh, werd het uh, ook uh, zwanger geweest, hij heeft één kind gebaard uiteindelijk. En deze Ruth Ellis, die uh, vermoordt een van haar uh, mannen waar ze mee is, een uh, Bailey, David Bailey... Uh, die gaat ook vreemd, zeggen. Het is een, een bizarre verhaal van Ruth Ellis wat ze meemaakt. En uiteindelijk dus uh, krijgen ze toch ruzie met deze David Bailey. Rent om haar auto heen, begint om hem te schieten. Schiet hem echt dood uiteindelijk. Uh, Ontkent dat ook helemaal niet. Uh, hm? Tijdens de rechtszaak zegt ze ook dat ik het gedaan heb. Ik wilde hem eigenlijk toch wel doodmaken. Ik denk dat dat het is. En uiteindelijk uh, na veel wik en wee wordt ze te dood veroordeeld. On june the 21st, Ruth Ellis was found guilty of murder at the old Bailey. And sentenced to death in accordance with the law. Op juli de 13e was ze in accordance with the law. But Britain's conscience was uneasy. During those three weeks, while public controversy mounted, one man had a terrible decision to make. Ja, precies. Een man moest beslissen of het nou echt wel doorging. En het was ook de laatste die te dood veroordeeld werd. Yep. En uh, uiteindelijk, uh, ja, het is bizar. Het is, het is Drie jaar eerder heeft hij nog in een film gespeeld. Dat is wel grappig. What do you think? Mr. Bullet just asked me to go with him to the dance on Wednesday. Go on. Or why don't you? you know ja, echt, daar ziet ze echt als mooie heel Mooie dame. Schulden. Ze heeft wel iets weg van Marilyn Monroe. Ja. Ook het ja. hele witte plaatje blonde ja. haar. Ja. En ja. ze heeft ook, er zijn ja. heel veel interviews met haar. Maar ook met mensen die haar hebben begeleid in de laatste uh, tijd van haar leven. Gewoon. Ze zegt van ja, ze had ze gewoon berust in die situatie. Het was, het was zo. Ja. Ik, moest, ik moest dood worden gemaakt, want ik heb iets gedaan wat niet kon. Het was is een nog geen bizar was Nog geen 30 was, hè? Gewoon. Nee, 27. Roet L. 28, sorry. Goed, dat uh, zoveel geschiedenis. Ja, nee, daar nou eigenlijk eentje? niet. Ja, nog ja. eentje. Maar ik wil later in dit programma nog, uh, nog stilstaan bij een nou, ander ja, stuk geschiedenis. Ja, onder meer uh, vandaag, uh, 13 juli 1938, wordt het uh, Krullenmullen Museum uh, geopend. Dus het moderne van de hedendaagse kunst in het Nationale Park de Hoge Veluwe. Zijn jullie er wel eens geweest? N ja, ik ben er wel eens geweest. Oh, het is helemaal kaber van buitenaf, uh, ja? vind ik, persoonlijk. Ik, ik, heb, ik heb dat huis van uh, haar, ja. uh, dat heb ik gezien. Het oh, moderne fascineren. huis voor die tijd. Ja? Met een elektriciteits. Een generator in <SSSSSS's> ja, de tuin. <SS's> ja. Een hele generator draait. <blush> om je een lampje binnen te laten branden. Nou, daar moet je maar niet over ja. nadenken. Het nou, is best wel eigenlijk ook wel interessant om te weten dat uh, door de dreiging van oorlog werd de, de, de kunstbunker van Krullenmuller gebouwd. Ja? En de kunstbunker is een opslagplaats geweest voor het Krullenmuller Museum. Om de collectie tijdelijk bomvrij in op te slaan. Ja, nee, het, het, het museum is genoemd naar Helene Krullenmuller. Die is, een groot deel van de collectie bijeenbracht. Er was regelmatig in strijd met de, de, de architect hoe het huis moest worden. Ja, ja, ja, ja. het is natuurlijk in de mooie vorm van een hertengewei uh, okay, aangelegd, is het gemaakt. Dat wist ik. Maar goed, ik vond het een bijzonder huis om ja. te ervaren. Goed, tot zover de geschiedenis. Misschien straks nog nog een bepaalde weken Zeker. En eerst nog de verjaardag en natuurlijk mijn eerste hier. in de van Imagine Dragons. Word toch eens wakker. Wake up. Feels when I'm off the ground. I'm nowhere, but I'm all around. I'm spinning and watch me now. I'm spinning and spinning living spinning, spinning. Big man, when the wall between us. Big man, gonna break the pieces. Spin, spinning and can't believe it. Spin, spinning and spinning and spinning. spinning. Uh, turn around, turn it up, talk a bit, zip it up, lock you in and close it up. Up, yep. up. And I'm bound to seize it. Take a chainsaw out. De zanger van Imagine Dragons is van een bepaalde kerk de laatste dagen van Jezus Christus woord, ooit opgericht in 18 zoveel. En die zetten zich ontzettend in gelijke rechten voor de, uh, nou ja, mensen van hetzelfde slag die uh, een relatie willen of willen trouwen. En de, dit geloof laat het niet toe en heeft dat aangevochten. Uiteindelijk hebben de leden van dat geloof een, een lijntje met God aangelegd. En die hadden ze uit. nee, dat wil hij niet. Nou, dat was echt heel dwars. Maar goed, hij heeft er al uiteindelijk bij neergelegd. Maar het is wel mooi. De strijd die hij leeft. Daar is namelijk een, een documentaire over gemaakt. Die heet Believer. Kijk er maar even naar. het is, ja, het is weer tijd voor. We leven. Willem maar weer. Wie is die jarig? Nou, misschien een deeltische uit. Ik weet niet. De Rubik's Cube uh, bedenker is vandaag jarig. Elsmo. El, El moet even kijken naar zijn volledige naam. Elsmo um, uh, Kubik is vandaag jarig. Uh, hij is daar ooit mee begonnen met het ontwikkelen van de kubus, omdat hij namelijk zijn leerlingen wilde uitleggen over drie-dimensionale figuren die dan zeg maar uh, in een bepaalde ruimte bewegen, maar ook weer niet. Nou, hij heeft het in een uh, dingetje: heeft. Leg dit een beetje uit? Ik hoop dat je te, ik hoop het snapt. Mijn naam is Ernest Rubik. Ik the in de kubus. Er was een special course that ik was lecturing, What we called Form Studies. Form Studies went uh, uh, to create different forms and shapes without a special function. Ja, precies. Nou snap jij. Maar nee. goed, dat is een wiskundige een architect, uh, en architect uh, uitvinder. En hij is vandaag 80 geworden. En, uh, hij maakte hem eerst van 27 houten blokjes. En, en toen wilde hij zijn studenten uitleggen. En uiteindelijk heeft hij maand zelf. Daaraan moeten knutsen van hoe krijg ik ze eigenlijk allemaal weer op de juiste plek. Jij zegt nou, 27, maar vier zijden van negen toch? Ja, ik weet het niet, ja, 36 moet het dan zijn. Ja, goed, ja, ja, precies, reken even snel uit. Maar hij heeft het over dat hij het eerst heeft gemaakt van 27 houten oh. blokjes. En later heeft hij dat weer veranderd, denk ik. Net zo lang tot hij denkt, nou, dit werkt wel. En hmm. uiteindelijk uh, is hij er een maand mee bezig geweest. En dan heb je, heb je zeg, een, een, een puzzel gemaakt die je zelf nog niet kan nog niet kan oplossen. Ik vind het hmm. bijzonder. Okay, ja. hij wordt vandaag 88. Wie okay. dan weer? Ja, de Amerikaanse-Nederlands journaliste en presentatrice... Uh, Eva Jinek, die geboren is in uh, Oklahoma... Uh, die wordt vandaag 46 jaar. Maar ze verhuisde vanuit Amerika op haar tweejarige leeftijd naar uh, Washington. Nou ja, haar Tsjechische ouders besloten naar Nederland te verhuizen toen ze 11 werd... En uh, ze ging een studie doen hier in 2004... buitenlandredactie van het NOS ze ging ze bij het journaal werken. En in 2019 maakte zij bekend uh, uh, na 15 jaar publieke omroep om uh, het over te stappen naar uh, RTL RTL 4. Nou, daar heeft ze daar afwisseling gedaan met uh, Boven Erge En in juli 2023 maakte zij bekend uh, een vierjarig contract te hebben getekend bij de Afro -tros. Maar die gaat te beginnen. Nou ja, ze, volgens mij is ze begonnen. Hè? Eh? Dat is schermen waarschijnlijk. Achter de ja. nee, nee, In september begint alles. hè. Ja. Echt, je hebt nu op, op vijf net allemaal sport. Ik vind het hartstikke leuk natuurlijk. Gaddaad. Ik heb echt een sportmens. En verder is geen één knappe films meer te, Niks meer te vinden. Gewoon nee. Alles gaat naar sport. Ik ja, heb herhalingen hè. He, dat ik als sporthater wil ik niet zeggen. Maar een totaal tekort wordt geschoten. Ja, je hebt nu de luistermoeder moeder. 30 en en is nou zo. Allemaal, allemaal weer leuk hoor. Al die oude. Ja, ik vind en en nog heel bejaard. Haar ophalen haar privéleven. Jinek had een relatie hè, met uh, advocaat Bram Moscovic. Ja, dat kan ze er nog leuk naar terugkijken. Dames. Ja, en met de bioloog, Freek Vonk. Ja. Een beetje die grote beesten, dat vond ze allemaal zo eng. Ja, had een hele ja. grote slang ze, <laughs> ja, ja. dat is altijd prachtig. Maar goed, ik vraag Vandaag even: Wie is. Ja, vertel maar. Ja? Is ook jarig Patrick Stewart. Hij is van 1940, dus hij wordt 84. Ja, ja. Hij is heel bekend van Jean. Hij, uh, van Star Trek, Jean-Luc Picard. Jazeker. Nou, hij deed niet alleen, hij heeft Hij begon al in, uh, ja, in uh, 57 <coughs> al op jaar leeftijd begon hij met acteren. Uiteindelijk had een paar cursussen gedaan en toen begon hij uiteindelijk echt te spelen. in 1966. Hij is vooral bekend van van, van dit hè. Mutants. Since the discovery of their existence, they have been regarded with fear, suspicion, often hatred. X-Men debate... heeft zo'n mooie stem ook. Zeker. Hij spreekt heel veel, heel veel series en uh, animatiefilms in ook. Hij heeft ja. ook Ebenezer Scrooge ooit gespeeld en uh, Doctor Strange. Hij heeft vaak omdat hij natuurlijk een beetje een aparte uiterlijk heeft. Hij heeft een lang achterhoofd. Heel lang. Hij, uh, doet hij ook een Egyptisch is. Ja, doet hij ook een beetje aan of hij uit een andere wereld komt. En ja. daarvoor wordt hij ook gevraagd voor dit soort bizarre X-Men-films, Star Trek. Maar ja. hij was ook. Uh, uh, geïnfiltreerd... Ge uh, infiltrated by the Borg. Resistance is futile. Had hij ook dat allemaal. Dus was okay. hij een enorme aantrekkingskracht... tot die leidster van de Borg. Nou goed, uh, leuk om het te lezen God, dat hij vandaag 84... nee, ja 84 wordt. Sorry, ik ja, weer te kijken naar de volgende. Uh, wie nog meer jarig is? Ja, Rennie Stoel wordt vandaag 79 jaar. Zij is een oud-nieuwslezeres. Zij uh, werd opgevolgd... Uh, nee, ze volgde, hoe heet het... Uh, uh, nee... Sorry, haar opvolger is maatje van Wegen destijds geweest. Yeah. Maar Hennie Stoel die, uh, kreeg voor het e eerst enige bekendheid... doordat ze zong in het meisjekoor Sweet Sixteen. En dat is vooral bekend geworden met de hit uh, Peter. Ik ben verliefd. Oh, ja, ken ja, ik, nou ja, ja ik ken een vriend van mij die heette Peter. En hij had als jingle altijd dat uh, stukje muziek. En ja, hoe klonk ook weer Henny Stoel. NOS journaal. Belangstelling van de kiezers tot nu toe veel hoger dan vorig jaar... Ja, in die stoel, heel lang het, het, het half zes heeft ze ook nog gepresenteerd. De rode haan, dingen van de dag, dat was zo 1967, echt een ja, tijdje klopt. geleden. De een groep, ooit uh, kwam ze echt meer in de schijnwerpers toen uiteindelijk kritisch werd gekeken naar haar uiterlijk. Klopt. Want haar uiterlijk werd door twee modekoninginnen bekeken. En die zeiden ja, het is toch eigenlijk wel de lelijkste ze journaal uh, niks, van Europa. Rutte Wild, collega DJ, die zei van... Ja, doe even normaal. Die kwam in een actie, die zei van... Hennie, stoel is gewoon cool. Ja. Ja. Dus die werd oh, toen verdedigd. Uh, okay. dus, ja, uh, ja. Ze wordt 79, ze gaat dus ja. haar 80ste levensjaar wow. in. Ze viert het misschien gelijk samen met Yvonnee, Ja. De Wijs. Ja. Carpentier, uh, die uh, dichter, radio. Uh, hij is dus ook van de vroege vogels. Dat uh, donkey Shocking. Hij heeft dat echt 20 jaar gepresenteerd, hè? van 1985 tot 2005. Ja. Hij vertelde vroeger altijd... ik weet nog wel, op zondagochtend... dan reed ik over een lege snelweg naar de studio. En hij zegt... in 2005 toen ik stopte... nou, had ik die dat ik gewoon overdag naar de studio reed... Want... Toen waren er zoveel auto's op de weg gekomen in die periode. Moet je dat, nagaan. Dat, dat, uh, dat, uh, hij uh, is zelf ook nog op de lijst van de Partij van de Dieren gekomen als, uh, als duwer. Ja. ja, ik ben nice al, ooit too. naar hem geweest. En bij uh, Donkey Quixokin hadden ze zulke leuke liedjes ook en zo. Ja? Is het niet ontzettend belegen nu, als je het nu kijkt? Nou, fantastisch. Mm -hmm. mm -hmm. okay. uh, vandaag is ook jarig Harrison Ford. Mm, die is vandaag ja, in de film geweest. Klopt. En die is vandaag 82 geworden ook. Wow. Wat een leeftijd, hè? Nou, nee. Daar hoort hij bij even, Harrison Ford. Ja. Star Wars. Daar heeft hij natuurlijk ook... Echt, hoeveel, hoeveel jaar in gespeeld? Is dat 40 jaar of zo? In 1977 kwam de eerste uit. Ja. En het mooie verhaal is van Harrison Ford. Hij, uiteindelijk ver, verhuist hij naar... Uh, ja, wat was het ook alweer? Nou, gewoon naar andere stad. Maar uiteindelijk gewoon... Hij was DJ, radio DJ. Ja, en hij wilde bijna, hij Bij een landelijke omroep wilde hij uh, aan de gang. Dat lukt ja. niet. Uiteindelijk heeft hij bijbaantjes gehad als timmerman... Hij heeft de keuken verbouwd bij Roger McQueen. Oh, Roger McQueen, die ken je van dit. Midst. Hij is de oprichter van de Birds. Oh, ja, en het maf oh. is dat deze Roger McQueen vandaag ook jarig is. Ook. En ook even oud. Ja, Alle twee worden ze 82. Ja, oude toch een Bizar verhaal, alle twee. Leuk, dezelfde dag jarig, even oud. En hij heeft dus de keuken daar gebouwd. Het maf is dat hij ook ooit nog een rody is geweest bij The Doors. Oh. oh. Hm. Ik vind het Indiana Jones is natuurlijk ook nog pas geleden te zien geweest. Ja. Vorig jaar, op zijn 81-jarige leeftijd, was hij daar nog een action hero. Harrison Ford. Bizar verhaal. Ja, en maf is, hij is een ervaren piloot, vertelt het stuk. Maar hij is al drie keer gecrashed met zijn eigen vliegtuig. En dat heeft hij elke keer overleefd. Ja, dat is logisch natuurlijk. En hij is één keer zelfs op een golfbaan neergestort. Nou, het is een bizar verhaal van de Harrison Ford. Nou, het is over de verjaardagen, dames en heren. Ja hoor. Ja, hoor. Nu kunnen ze door naar de Zandvoortse berichten, volgens mij. Ja. Precies. Dacht dat wel. Goed, vorige week draaiden we voor het eerst. Ze hebben er een nieuwe album uit. Gary. Ik heb het over Blossom. En uh, de videoclub is wel grappig open. Namelijk met uh, Ricky Ashley. Die vertelt dat Gary missing is. The darkness. That wet night. Mr. Scott hasn't seen to be well planned. Laat van Blossom. En dit is de laatste plaat, Gary met uh, Rick Ashley als opening om op te vertellen dat uh, ja, ze zijn Gary kwijt zijn. En dat is de grote aap die bij de ingang van een of een tuincentrum uh, stond om uh, mensen uh, naar binnen te halen. Heel oog, uh, ja, Graag gezien gast, zeg maar. Goed, het is uh, tijd voor de Zandvoortse berichten al. We kijken wat hier allemaal speelt in Zandvoort. Zeker, jingle. Zandvoortse berichten. Ja, Zandvoortse berichten. <laughs> Of het Badhuisplein, uh, er is natuurlijk heel veel ruimte. Maar de gemeente Zandvoort wil dus dat dit uh, echt een uh, veel betere plek gaat worden. En uh, er komt dus, dat is de plan, planning, een nieuw gebouw met 55 appartementen en een hotel. En er wordt plaatsgemaakt voor groen en uh, zitplekken. En uh, dit wordt allemaal besproken. En uh, ze hopen dus dat in 2025 dat, het, uh, dat de start gemaakt gaat worden. Uh, en, en de ontwikkelaar wordt uitgekozen. Dus uh, als je meer wilt weten, zandvoort.nl... Slechts. Stand van Zaken Badhuisplein. Ga eens kijken bij de projecten. Okay. Interessant. Ja, zeker. Nou goed, een leuk verhaal in de krant te lezen. We zijn ook allemaal op zoek naar verhalen van de KNRM. Die bestaat hoeveel hmm. jaar? 200 jaar of 150? 200, 200 jaar bestaan ze. Er gaat onder andere Willem Draaier. Of is het Willem Draaier? Verschillende manieren wordt het geschreven. Het gaat over het flesje met spiritus, spiritus. Wat zit er in dat flesje met spiritus? Dat heeft jarenlang bij de burgervaat op de kast gestaan. Het gebeurde in 1874. De reddingsboot vaarde uit... Om een of ander schip te redden. En dat ging allemaal nog met de roeiboot, weet je wel. En dus daarop aangekomen sprong er een ketting los. En Willem kreeg hem tegen zijn hoofd aan, waardoor zijn oor van zijn hoofd werd getrokken. Dat oortje is toen wel bewaard en uiteindelijk ging het redder gewoon door. Hij is echt een doorzetter, deze Willem. En uiteindelijk kwamen ze op de kant en toen zeiden ze: hey Willem, wat moet ik met dit oortje? Oh, gooi hem wel weg. Toen zegt de burgervader: Ho, ho, dat gaan we even niet doen. Dus hij heeft in het flesje met spiritus jaarlang bewaard voor hem en hij is verder door het leven gegaan zonder eh, dat oortje. En werd uiteindelijk ook gewoon één oortje genoemd. Mooi verhaal. Dus, we heb, we je verhaal? Ja. dus heb je ook zo'n verhaal. een oortje versnoept. heb je ook zo'n verhaal van een redder hier in Zandvoort laten weten? Ja, ja. leuk. Jongens, afgelopen vrijdag. Uh, maar nee, dat uh, staat er wel zo. Dat is natuurlijk vorige week, vorige vrijdag week vrijdag geweest. Vorige week geweest. Ja, zo. is de street art. Uh, de, de we al, sorry, hebben we al over gehad? Ja. Ja, zeker? ja, zeker. Nou, dan ga ik dus voor mensen maar oproepen <laughs> om naar de rommelmarkten te komen. Er zijn er twee. Oh, vandaag? Je hebt Zoentje, dus dat is uh, bij het uh, plantsoen daar. Uh, Ten plantsoen. Yeah? Ja? En yeah. Uh, ik zag er vanochtend wel zitten, een beetje van. Uh, hm, hm. Maar er is er daarnaast ook eentje. Dus bij de, bij de vereniging van de Volkstuinders in Noord. En die is van 9 tot 4. En ze hebben al gezegd: gezien de grote kans dat het gaat regenen, is uh, buiten geen opties. Dus daarom hebben ze binnen de tafels uh, klaargezet. Een muziekje erbij, geur van koffie, tofties en een broodje, croquette. Ik, ik, ik, ik en al die tuinhuisjes, is dat dan rommel? Nou, dat is normaal ook rommel. Maar ik goed. denk dat ze waarschijnlijk een soort grote ruimte hebben waar ze dus misschien af en toe wel uh, gezellige dingen doen en uh, okay. etentjes en dat soort dingen. Dus uh, dit is vandaag dus, uh, van 9 tot 1. En daarnaast heb je dus bij. Uh, bij dat plassoen heb je dus de volgende dag heb je dan ook van alles. Oké, okay, nou leuk om te horen. De waardige stille tocht is vorige week zondagmiddag. gelopen. 40 personen, een beetje tegenvallen, uh, liepen daar. En vooraf uh, waren ze uh, ver verzameld op het Vormaarplein en liep zo richting lichting Rentse Straat. En uh, uiteindelijk... Uh, uh, daar is een man... op uh, 57 jaar leefd om het leven gekomen... door iets met een mes, een burenruzie of zo. Dat is wel een heel triest verhaal eigenlijk. Uiteindelijk willen ze veel meer aandacht hebben... voor wat er allemaal gebeurt in Nieuw-Noord. Want daar zijn burenrussies, daar is diefstal... drugsdeals. Er moet echt iets gebeuren... om het veiliger te maken daar. En uh, David was er ook. David? Ja, onze burgervader. Oh. Die heeft ook een toespraak gegeven. En die wijst ook een beetje naar... Ja, zorg dat het zelf... Je kan zelf ook een grote bijdrage daaraan leveren natuurlijk. Dus hebben mensen uh, aangesproken. Hé, hey, gedraag je wel een beetje. Anders moet je met ergens anders gaan wonen. Ja. Nou goed, dat is in ieder geval... Uh, ja, dit is een uh, verontrustende zaak daar. En uh, de burgvader riep wel op... jonge ouders en jonge kinderen ook thuis uh, te laten s'avonds laten. En niet gewoon rond te laten lopen allemaal. En ik weet niet of hoe jong die kinderen dan zijn. Zullen die dan zorgen voor al deze drugsdeals... En, al day. Nou, dat weet ik allemaal niet. Maar goed. Wat nog meer? Dat. Ja, vorige week zaterdag uh, is in de protestantse kerk... Uh, de eerste van de vier gratis orgelconcerten geweest. Georganiseerd door de Stichting Classic Concerts. Misschien is het wel leuk om te vertellen dat uh, vandaag... en volgende week zaterdag en 27 juli... Uh, de volgende drie gratis concerten uh, met wisselende thema's zijn... Uh, uh, te beluisteren, dus nou, ik zou zeggen: ga vanmiddag weg. kijken. Oh, ga daar naartoe. Hoe laat is dat dan? Om drie uur. En er Zier. is iets jazzigs vanmiddag. En ik heb oh. gedacht, van: nou, het is toch slecht weer? Dan ga je yeah. gewoon aansluitend ga ik dan door naar. Uh, naar de wereldse smaak op het Gasthuisplein. Zeker. Oh. En ik nou, hoop voor hun dat het weer een beetje uh, aantrekt. En dat, uh, ja. dat zou vanavond zou het wel droog zijn. Ja. Oké, okay. nou, praten over weer is altijd uh, maatloos interessant. Maar goed, ik doe maar even organmuziek doen even. Ik heb toch nog... ja? ja. ook nog een oproep. Ja? Want uh, er is de, je, hebt de, je hebt altijd uh, de Pride at the Beach parade. En die ja? is op 29 juli, start, start plein. Maar uh, er is de oproep om... Uh, om als je dus een auto hebt met een uh, open dak... of je hebt een aanhanger waar mensen in of op kunnen... Ja? kan jij uh, hun daaraan helpen. Laat het weten en dan kan je, dan kan je jouw auto meerijden. En als je misschien een roze porpetje opzet... mag je misschien uh, zelf besturen of uh, ook op het, uh, okay. het aanhanger staan. Ja. Die beden doen het tegenwoordig niet meer natuurlijk... omdat we op die elektrische fiets plaatsnemen. Dus lopig zit er niet meer in natuurlijk. Ik snap het allemaal wel. Ma maand zelf voor vechtersbaas. De man die woensdag uh, 26 juni is strandpachter van de Mango's bar mishandelde is voor de rechter gekomen. Hij heeft tien weken, tien jaar moet je mij horen. Ik deel ze wel uit hoor, Die is gevangenisstraf. Tien weken cel gekregen en zes voorwaardelijk. Uiteindelijk worden er dan vier weken in de cel. De oh. beelden eh, hebben gekeken, ook de man zelf, die zwaar onder invloed was, had flink gedronken, keek naar de beelden en schaamde zich kapot gewoon. Hij snapte niet waarvoor hij zoveel agressie in zichzelf had. En dat, dat heeft bot gevierd op deze strandpachter. Hij schaamde zich diep. Hij moet uiteindelijk nog schadevoeding betalen van 1700 euro aan slachtoffer. En uh, nou, blijkbaar heeft hij er iets van geleerd. En hopelijk heeft de slacht, slachtpachter... Nee, dat is wat anders. De, de strandpachter. Uh, uh, niet heel veel drama aan overgehouden. Maar blijkbaar toch wel een flink impact te maken. Zeker dronken mensen. Je kan ze ook niet bereiken. Ook, ze zijn zo ver weg met hun geest. Dat een geest. Met een hoge stem. Ik, uh, ik vind het zo mooi dat ik ben gaan huilen, geloof ik. Ja, ik, ik, ik, ik snap het allemaal wel. Ik heb naar zitten luisteren, ja? hoe langer het duurde, hoe relaxter ik werd. Nou, dat vind ik. Uh, Ali dat vind ik echt prettig om te horen. Gewoon, ja, ik hoorde natuurlijk het ook uit uh, gisteren, en toen dacht ik van. Hey. Een tamelijk dwingend persoon. Hm. Iemand die geen nee accepteert. Oh. Weinig inlevingsvermogen in anderen ja. toont en uitgaat van zijn eigen visie. Ja precies, herkenbaar hoor. Zeker, totaal herkenbaar. Dwingend en uh, geloof in je eigen visie is gewoon belangrijk in deze tijd. Goed, we hadden nog wat geschiedenis uh, laten staan eigenlijk. 1977 gebeurde dit. Thunder, flash in skies On July 13, 1977, at 8.37 p.m., a lightning strike hit a power station in Westchester County. Two more lightning strikes followed, knocking out the backup lines. About an hour later, New York City went dark. It was scary. I lived on the fifth floor with my wife and uh, and she was pregnant. Many New Yorkers remember the blackout. Trains and subways were halted, airports closed. Ja, yeah, echt heel veel dingen gingen dicht en het enige licht wat er brandde in deze stad was dat Frank. Hij ging met kaarslicht. Maar goed, de enige wat brandde waren de koplampen van de auto's. Verder waren alles was donker gewoon. En op een of andere manier maakte het iets los bij de mensen. Komt het door de economische crisis waar mensen in zaten. Komt het onder een serie serie-moordenaar, Son of Sam. Uh, Omdat de alarmen niet meer aangaan als je een winkel openmaakt. Precies, dus Ach, ja. op een of andere manier was ze heel veel ontevreden. En uiteindelijk 25 uur lang bleef het donker. En konden dus mensen gewoon naar winkels gaan en de boel leeg trekken. Maar ja, bleef het donker. Ik denk maar aan dat het er wel grondachtig had, ja, uh, okay, dat. Ja, oké, maar dat weer hield de looters niet, zeg maar. Die gingen oh. echt de rechte straat op. En uiteindelijk zijn er 3700 mensen gearresteerd. Duizend branden zijn geregistreerd. 1600 winkels geplunderd. Kelders werden gebruikt als noodcellen. En uiteindelijk de kost, De dames en heren, wat heeft dat maar hier gekost. 300 miljoen. Ah, maar hier is een groep. Ja? Die heeft er uh, een, een, een record van gemaakt. Oké. Okay. En, uh, en dat is een hit geworden. En dat waren? The Tramps. The night the lights went out in New York City. Ja, door een blikseminslag in uh, een of andere krachtcentrale, Uiteindelijk liep het uit de hand in New York City. Power. En alle lichten gingen uit. En ja, dan wordt er ook Ooh. nog een leuke muziek over gemaakt. Dat is heel bijzonder. The Frames, ja. Where are you with the lights go out? In ja. ja. New York yeah. City. Ja. Zeker. Zo klinkt het nog weer leuk. Hè? Die ja. is wel leuk. Ja, ja, nou ja, ja. ja als je dan inderdaad in zo donker is. Er is niks kaarsje. Dan word je romantisch van. Er zijn veel kinderen verwekt die nacht hoor, denk ik. Denk je? Ja, zeker. Hoe kom je daar nou weer bij? Het is een grote puinbak geweest in nee, Nieuwejok. ik York. denk dat mensen ook gewoon thuis gebleven zijn. Nou, er is geen tv. Jij maar... weet toch ook altijd weer aan de kant van de positiviteit blijven? Hè? Goed hè? ja dat, dat is mijn uh, middelneem. Oké. Okay. Oh, nou, het licht ging niet uit uh, 39 jaar geleden, maar ontzettend aan. Want ja? Uh, ja, toen we als Live eten, het internationale benefietconcert op uh, werd uitgebracht of uitgebracht, uitgezonden... Uh, vanuit, uh, hoe heet het... Uh, UK, uh, Verenigde Staten. En ook een, uh, kleinere locaties... waaronder onder andere Den Haag. Daar is ook nog iets... Uh, Den Haag ook, uh? ja, Ja, ja, ja. Nou, het was natuurlijk een heel spektakel... met toen nog uh, ja, inlevende artiesten... als uh, David Bowie, George Michael... Freddie Mercury... En Tina Turner. Oh, ja. ja? en was ze mij eigenlijk een beetje een openbaring... dat ik Madonna voor het eerst live zag optreden. deze dacht ik van, nou, huh? dat wijsje kan best nog wel wat doen. Oh, oké. Okay. Oh, dat, ja. dat hoor je wel anders eigenlijk. Ja, ja goed, tegenwoordig is het anders. Ik, ik, ik kan me alleen nog deze man herinneren. Alles in Engeland is Bill Collins. Oh ja. Die vloog eerst in, de, in ja. Engeland en toen vloog hij even naar Amerika. Belachelijk, hè? Om gewoon op hetzelfde concert nog een keer op te treden. Ja. Bizar. Ja, er komt iets in ja. de lucht. Ja, live eten natuurlijk door Bob Keldog opgezet. Bob Keldog ja. ook een dramaverhaal met die vrouw. Van hem ook weer de bal in Oh, oh maar god. Ja. Nou, vorig jaar waren wij in, uh, in Pennsylvania. Ook in, uh, hoe heet het, Philadelphia. En yeah. ik ben nog op zoek gegaan naar het stadion waar het heeft gestaan. Maar het staat er niet meer. Nee? Nee, het is ook, op een verlaten stadion. Geplaat. Het is, uh, het is uh, met explosief, uh, oh. is het naar beneden ge gehaald. En staat nu wat anders. Een parkeerplaats. Oké. Okay. Nou, wat een tragisch verhaal allemaal nou. weer. Nou goed, uh, straks nog meer wetenswaardig. Eerst maar eens even een uh, rock'n'roll. Wat is het? Nee, het is meer blues rock of zo. Het is een leuk plaatje. Het is namelijk uh, King Lizard en Lizard Wizard. Le Rescue een rock hier op de radio. Lekker om even wakker te worden. Gewoon even de luchtgitaar uit de kast te pakken. En mee te spelen. With Met deze King the Gizzard en de Lizard the Wizard. Ja, yeah, <laughs> dat was een hele dronken avond. You know in lich, 2010 is de band opgericht in Melbourne. Ja, Australië. Daar komen ze vandaan. Lekker oude rockers. Zonder andere Stu McKenzie, Ambrose Kelly Smith en Coke Crack. Wat, okay. wat gebruiken ze? Coke Crack. Nee, oh. zo heet die. Oh, wat aparta. is je naam? Go Crack. Oh, jee, ja, dat is leuk, dat wordt een feestje vanavond. Oké. Okay, nou, dit leuk. is het laatste album dat ze uit hebben en het heet Flight B741. Oh, oh. Ja, het, ja, we zitten weer in de vluchtgegevens natuurlijk. De mh 17 is dit jaar tien jaar geleden. Want, ja, en, deze zomer, hè? Ja, de, nee, is, nee, uh, aanstaande. Of nee, 17. 17 juli. Oh. Die is ja, 17 gaan juli, gaan. want uh, dat is de dag dat mijn broer jarig Hoesdag. is, dat, dat vergeet ik niet. En uh, dat was mm. ja, een bizar verhaal. En Schoof, onze minister-president, was natuurlijk... Ja, die was het hoofd van de beveiliging natuurlijk. Uh, ja. Dus die heeft er heel veel in betekend. Dus ik kan er heel veel over vertellen. En dat was de afgelopen week ook op de televisie. Gisteren heel veel over te doen geweest. Oké, okay, en... wel jij het over die lizards, hè? Ja? Maar er is er op Jij gaat nu in één keer een stap maken, weer naar iets. <laughs> naar een lizard? <laughs> naar een lizard. Wat? Je was niet okay. klaar. Nee, dat was helemaal klaar. Ik op er ja, ja. hoop over te doen en ze zijn nu bezig natuurlijk om nog een. Ze hebben natuurlijk ook al een uh, ja een herdenkings uh, iets gemaakt met namen erop, maar ze willen ook dat vliegtuig nog ergens neer gaan zetten. Ik vind het wel vrij heftig om het de, nog... de laatste randjes daarvan en dan met uh, 3D printer uh, vliegtuig in elkaar zetten. Nou, nee, wat, het is natuurlijk wel mooi in elkaar gezet. De, vooral uh, uh, Bell and Cat heeft daar heel veel aan, mee, aan bijgedragen. En dat zag ik dat, uh, zagen we ook afgelopen week. En dat willen ze toch nog ergens neergezet als het er is. Want heel veel mensen hebben hier nog steeds last van natuurlijk. complete MH17? families zijn uit elkaar gerukt. Gewoon complete families ja. zijn weggewoond. De hele huizen moesten worden opgeruimd. Het is echt bizar gewoon als je die verhalen hoort. Wordt het dan een MH17 museum? Of zo? Dat weet ik niet. Ja, dan ja, dan klinkt het leuk uh, om er heen te gaan. Dat moet je ook weer niet hebben. Ja, om nou, ja, te herdenken. Want het Holocaust museum ben ik ook geweest. Dat, dat het... is zeker waar. Dat, en dat is, is een goede uh, vergelijking. Ja, ja. ja zeker. Dus, uh, maar ja, ja, nou, ja we had het net over de lizard. ze waren ja. in ene Dit bij de M17. Ik ga begrijp. weer even terug naar de lizard, want op het vliegtuig, vliegveld van de Chinese stad Shenzhen is een man aangehouden. Die had dus 104 slangen in zijn broek. Ja! Uh! Dat heb ik uh, meegemaakt. Ja, hij probeerde ze dus het land in te smokkelen vanuit ja. Hongkong. Ja. En uh, ze vonden dus uh, die plakje, uh, dingen. En, uh, ze waren allemaal levend, allemaal van allerlei mm. vormen, groot en kleur. En het waren dus melkslangen, westelijke haak, haakneusslangen. Korenslangen, Texaanse rassenslangen en stierslangen. Okay. Geen van alle giftig. Maar oh. ja, het is waarschijnlijk zo dat China schijnt een speel te zijn in de internationale illegale handel in dieren. Hmm. Dus ja, de man wordt vervolgd. Maar wat voor straf hij krijgt. Zolang ze niet dood zijn gegaan, heeft hij dan nog niet iets heel ergs gedaan, denk ik. Nee, oké. Okay. Nee. Dat maar het uh, uh, blijft wel lekker warm op je lichaam zo. Jazeker. En het is ook wel een goede compensatie. Iets voor Donald Trump. Om ook oh, een ja. in je broek te nemen. Ja, daar ja. ja. gingen we het nog over hebben. Nog over het beeld, ja. Ja. ja. Nee, dat is zelf uh, wel een bizar verhaal. Pinkelientje. Ja. Pinkelientje? <lacht> <lacht> wat is dat ja. nu weer voor uh, de Nou goed, nou. Mark al vertel. Ja, nou, wat, wat, wat doen jullie als jullie uh, hard moeten werken? Ja. Ik doe het al jaren niet meer. Nee. nee. Nou, minister Halsema, Femke Halsema... Ja? Zij neemt, uh, of zij neemt dit jaar acht weken vakantie. Ze heeft dus vier weken aan haar huidige vakantie vastgeplakt. Zo? Oh. Ja, nou ja, dat is de reden dat uh, uh, de lange vakantie is... dat er in de zomer van 2025 heel weinig vrij zal zijn... in verband met de viering van 750 jaar Amsterdam... Oké, oh. oké. Okay, okay, ja, maar dan goed denk je toch, nee, als dat die voorbereiding is gedaan, dat feestjes geweest, heb je toch daarna behoefte aan om vier weken vlak wel. te gaan? Het is altijd wel mooi als je haar op praat, want het doet de mond niet helemaal open. Dan oh, ja, kan je je tanden van elkaar En, doen. en dat werkt ook wel een beetje sexy, maar soms kan je het ook niet helemaal verstaan nee. wat ze zegt. Ja, dat is express. <laughs> ja, dus ja, daarom is dus de acht weken vrij, dan hoeven we er ook niet te horen. Oh, okay, nou goed, ja, uh, misschien okay, uh, moeten ja. ze thuis nog wat dingen opruimen. Met pistolenpaaltjes. Je weet niet wat er allemaal rondslingert. Er kan best wel een uh, kwestie zijn. Om dat te krijgen. Ja, even de laatste pladen voor 10 uur na 10 uur. Goedemorgen, wordt live en uit de studio. Ja, ze zitten nu maar op locatie. Het contract is niet gelekt. Wat hebben ze gedaan daar? Dat moeten we nog uitzoeken. Hoe is dit contact uh, verbroken geweest? Kingtub. Going back to the edge of the earth. Looking for an old friend. I didn't know when we said goodbye. That I wouldn't see you. Yeah. Ze deed uit al een tijdje, hoor. The Other. Ja, er altijd die andere die doen, doen Through the cracks. Ja, through the cracks. Kan je het anders zien. Net die leeft het loopt tegen het einde van de radioprogramma. We kijken oh. nog even wat er allemaal speelt in de wereld. Zijn er nog gekke dingen te melden? Nou, vertel. Ja, best wel. Ja? we hadden natuurlijk over die street art. Maar in het museum, waar nog tot 1 september de, de expositie is... is de naakte Donald Trump de hit van de expositie. Oké. Okay. En het beeld heet... The Emperor Has No Balls. Dat vind ik ook wel mooi. Vijf exemplaren van dit beeld... zijn uh, in 2015 neergezet... in grote steden in de Verenigde Staten. En uh, je had het kunstenaarscollectief... in decline. Die, had, uh, die was daar verantwoordelijk voor... Maar uh, Hilly zegt al, het uh, is haar laatste grote expositie... Hè, want ze gaat met pensioen. Maar ze zegt, ja, op alle plekken waar ze hem hadden neergezet... is hij binnen een paar uur verwijderd. Oh. Burgemeesters waren er niet zo blij mee. Des te leuker dat wij er nu één hebben kunnen plaatsen. Ja, dat is zeker. En het grappige is dat uh, maar... het is de hit van de expositie... en iedereen wil er gewoon een selfie maken. Hmm. Ja, dat is ook hartstikke leuk. Nou, ik, ik, ja. ik wil niet met die man op de foto. Ik vind, je mag alleen een selfie maken als je er naakt naast staat. Dat lijkt me veel dat leuker. Dat lijkt me veel leuker, Ja, ja. ja. Ja, precies. Misschien wel, jij. Ja. Wat is dat nou voor een... Nou, het is... Uh, ja, ik weet het ook niet. Ja. Het is, uh, ja, nou, dit, ja, het, ja, het is heel... Wat heb jij daar nou op je neus? Ja, dat is bij Donald Trump. Hij heeft hem op Zet, zijn neus zitten, zeg maar. heb je daarna dat is, onder je buik hangen. Ja, dat is het. Uh, heel raar. Nou, een hele grote van. buik. Maar goed, dat is altijd zo. Ja. ja, goed. Donald Trump, hij is de grootste kans om de president te worden Donald. van Amerika. Oh, ja. Nadat we afgelopen Biden weer hebben horen spreken... En zich versprak met Poetin en Zelensky om die twee door elkaar te halen. Het is toch ook te bizar voor woorden. Die man loopt gewoon met pensioen. Hij moet gewoon verzorgd worden. Laat hij gewoon lekker genieten van de oude dag. Maar nou, hij heeft nog steeds de missie dat hij de wereld wil gaan uh, redden. Ja, nou ja, goed. Ja, dat is zeker waar. Goed, uh, ja, is er nog iets te melden? Ja, Waarom? afgelopen ja? week is in het Noordzeekanaal een dolfijn gezien. Oh, kijk. Ja, wow, ja. Leuk. ja nou de, de, de SOS-dolfijn vermoedt dat het gaat om een gewone dolfijn die per ongeluk in het Noordzeekanaal terecht is gekomen. Nou, het is niet voor de eerste keer dat een dolfijn in het Noordze Noordzeekanaal zit. Nee. Dat gebeurde ook al in 2020. En de dier kon uiteindelijk worden meegelokt terug naar zee. Nou, de kans dat een dergelijke actie nu zal lukken, is minimaal. Een dolfijn opvangen is niet zomaar toegestaan. En zeer complex in open water. Oké. Okay. Dus ik ga eens even kijken hier. Of ik hem nog kan uh, ja. zien voordat hij in het open water. Ja, hij schijnt toch wel redelijk te kunnen overleven hier. Dat is ja. mooi, mooi Nou mooi. Goed, Toebak leeft de signing af. En ik wil zeggen bedankt voor het luisteren. Ja. ja, en als je ook naar dit programma luistert. Ik heb ernaar zitten luisteren. <laughs> hoe langer het duurde, hoe relaxter ik werd. Nou, dat is goed, Ali. Ja, gelukkig, Ali. Hij is bijna nooit meer op de radio. Dus ik denk, nou, het maakt het even goed. Hè? Nee. Niet met muziek, maar met tekst. Nee. Goed. Mooi weekend. Tot dit van bij weekend.